Vanmiddag buien, windstoten en kans op onweer. Het wordt dan zo'n 18 graden. Ook morgen veel buien. En na het weekend wordt het iets warmer en minder regen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Max. Roger, seven, four, seven, is you, Roger. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het vierde uur van onze uitzending deze week. Onze gast in Nachtvluchten Classico heeft de wekker volgens mij al lang horen gaan. Pianiste en muziektherapeut Katinka Poijsmans. Ze komt helemaal uit Roermond rijden. Of misschien heeft ze wat dichter bij de studio hier in Hilversum een paar uurtjes slaap kunnen pakken bij collega's of vrienden. Hoe het ook zij, wij verheugen ons op het gesprek straks tussen zes en zeven. Co-pilot Lianne Bruins heeft de blote voeten ook al op dat uh, hele koude zeil moeten zetten. Hoewel die kou op 18 juni valt geloof ik wel mee. Enfin, zij neemt vanochtend de honneurs waar voor de regie. Ik zou zeggen, voorzichtig onderweg dames en tot zometeen. In de tussentijd gaan wij ons vermaken met radio van inhoudelijk niveau. Dat alles in een aflevering van Oba Live. Een bijdrage van Human in dit geval. Straks neuroloog Jeroen Geurts over zijn boek Kopstukken. Interviews met bekende wetenschappers over het menselijk brein en bewustzijn. We beginnen echter met Jan Brok en zijn boek In het Huis van de Dichter. Daarin vertelt hij het verhaal van zijn vriendschap... met de wereldberoemde pianist Juri Egorov. Luistert u naar de introductie van Theodor Holman. Uh, dames en heren, Jan Broeke die, uh, die schreef het boek In het Huis van de Dichter. En het, gaat eigenlijk, ja, het, het is een, een, een boek waarin vele verhaal, verhalen verteld worden. Het gaat misschien wel het meeste over zijn vriendschap met de meester... Pianist uh, Yuri Legorov, uh, die op 22 jaar leeftijd in de, de Sovjet-Unie ontvluchte. Uh, hij vestigde zich in 1976 hier in Amsterdam. Maar het is ook het verhaal van die vlucht, en, ja, het verhaal van de pianist... en van het bestaan in die tijd, dus jaren tachtig, zeg maar. Uh, Jan, je begint je boek met een hoofdstuk dagboek uh, van een vlucht. Zou jij het begin daarvan uh, willen voorlezen? Eigenlijk precies de eerste Alinea... Ik heb het aangegeven. Drie dagen voor zijn dood gaf hij me twaalf uit een notitieboekje gescheurde velletjes. Dicht beschreven blaadjes, beduimeld met spatten koffie, kringen van glazen en wijnflessen, vegen inkt en schroeivlekken van smeulende sigaretten. Het handschrift was klein, precies, hier en daar wat verkrampt, maar op een enkele passage na, waar de woorden zich achter een brei van letters verstopten. Nergens onleesbaar. Geen enkele doorhaling, geen enkele toevoeging. Wel waren de regels dicht op één gepakt om iedere millimeter van het papier te benutten. Voor later, zei hij. Voor later. Ik ben, je, weet, je begrijpt, ik, ja, ik weet het al een beetje. Maar uh, uh, wat stond er in dit dagboek? Dat was het dagboek wat hij heeft bijgehouden van uh, tijdens de periode dat hij ondergebracht was in een asielzoekerscentrum. Ja. Hij is in 1976 is hij gevlucht. Uh, hij was, uh, moest een pianist vervangen in Italië. Een hele beroemde pianist, uh, Michelangeli. Tijdens een, uh, een concert voor de Rai-televisie. Ja. Juist door, doordat het allemaal haastwerk was, kon hij vluchten. Normaal werd hij vergezeld vanuit de, de, de weinige keren dat hij in het buitenland was geweest. Hij was nog heel jong toen. Ja. Werd hij vergezeld door uh, twee uh, KGB-agenten in het vliegtuig. Ja. En werd hij op het vliegveld, in dit geval Rome, opgehaald... door iemand van de ambassade, weer met een KGB-agent ja. erbij. Maar het vliegtuig uh, was vervroegd. En uh, door, door die haastige organisatie zaten er ook geen KGB-agenten naast hem. En toen is hij gevlucht. Uh, Ongelooflijk veel geluk gehad. Maar ja. Ja, ja, veel geluk. Ja, hij heeft zich uh, gewoon op het vlieg, vliegveld. Dus die vroeg naar de eerste beste mevrouw, die, die, die daar zag, is die, uh, afgestapt en ja. met een smekende blik in de ogen uh, gevraagd of, of zij hem naar een politiebureau wilde brengen. Ja. Waarom moest hij vluchten? Uh, het politieke klimaat, maar heel veel belangrijker voor hem was. Denk ik, dat uh, ja, weet ik wel zeker, dat komt ook uit de dagboeken naar voren, was het feit dat hij homoseksueel was. Ja. En daar stond uh, uh, minimaal twee jaar strafkamp Siberië op, en maximaal acht jaar. Ja. En die strafkampen die lagen tussen de kampen van de gewone misdadigers in, uh, in, in Siberië. En het was een, ja, dus een hels leven daar. Een hels leven. ergens beschrijf je ook dat het ook wel gebruik was dat men... Uh als men erachter kwam dat je uh, en een pianist was en homoseksueel... men dan niet voor terugdijnste om ook de armen en de handen een beetje te kneuzen... zodat ja, de, vingers carrière, te breken, ja. de vingers te breken, zodat ja. die carrière voorbij was. Heeft die vlucht veel veroorzaakt? Ja, ja uh, naar alle kanten toe. Ja. Hij uh, heeft dus 30, 30 uh, 40 dagen heeft hij in dat asielzoekerscentrum gezeten. Toen heeft hij dat dagboek bijgehouden en uit dat dagboek blijkt al... Ik heb het in extenso in het boek afgedrukt. Ja. Hoe uh, wanhopig die was door het feit dat hij afgesneden was van zijn familie. Hij ja. wist op dat moment, ik zie mijn familie nooit meer terug. Ja. En hij had een hele sterke band met zijn moeder. Maar ook met zijn vader en ook met zijn beide broers. Ja. In Amsterdam komt zijn vader ook te overlijden. Dat beschrijf je dan ook. Daar is helemaal kapot van. Hij, hij leefde ook vrij eh, roekeloos, eh, kan je zeggen. Is dat? Hij, hij, drank, drugs, de hele rotmik. Um, ik dacht, is daar die vlucht ook tot een, een reden om zo roekeloos te leven? Hij kwam van dat totalitaire systeem waar hij voortdurend in de gaten werd gehouden. Ja. Niet alleen door de autoriteiten, maar ook door zijn moeder. Zijn moeder reisde met hem. Hij, hij is geboren in Kazan. Hij heeft zijn uh, de eerste opleiding, muziekopleiding in Kazan gehad. Op zijn zeventiende jaar uh, werd hij toegelaten tot het conservatorium van Moskou. Maar zijn moeder reisde met hem mee naar Moskou uh, om bij hem te blijven wonen. Ja. Uh, dus hij was ook door zijn moeder ja, ja, voortdurend in de gaten gehouden. Dus toen hij hier kwam in, in Amsterdam, uh, uh, was dat totale vrijheid. Uh, en daar heeft hij volop van geprofiteerd. Ja, ja, ja. begreep jij die roekeloosheid van hem? Ja, ja. Het, het was iets vreemds. dat uh, uh, toen ik hem leren kennen... Uh, uh, toen was hij, uh, even kijken hoe oud was hij, 27, 28 jaar... Toen, toen zei hij al tegen me, van ik ga jong sterven. Ja, dat, dat, dat, wist hij. dat wist hij. En toen was er dus nog helemaal geen sprake uh, van de ziekte... waaraan hij overleden is. Uh, en, uh, hij wist dat op dat moment al. Ja, ja, ja. En um, ja, ik, ik, ik dacht, nou ja, dat zeg, je, jongen, dat zeg je vaak wanneer je jong bent. Dat, dat, ja. dat je, je bent bang voor de dood. Ik ga jong sterven. Ik dan met een korreltje zaad. Maar de manier waarop hij leefde was wel echt op, steeds op, de, op de, het scherpst van de snede Ja, ja, dat, ja. Dat, dat, uh, hij nam erg veel drugs in combinatie met ongelooflijk veel drank. En van de drank, ja, dan ook weer heel veel wodka gecombineerd ja. met andere. Uh, uh, maar ja, hij had ook een, een roekeloos karakter. Hij was ook een, uh, een speler. Uh, ik heb meegemaakt dat hij in vier, vijf maanden... Uh, in uh, één avond de gage van vier, vijf maanden verspeelde. Ja, ik heb ook meegemaakt dat hij uh, een gage in, in twee dagen verdriedoelde. Ja, ja, ja. Hij, hij had geluk in het spel, maar in Biarritz heb ik meegemaakt... dat ze ja, bijna een half jaar uh, geld verdienen. Hij leefde je geloof ik, ergens alsof iedere minuut zijn laatste kon ja. zijn. En, en uh, zoals je ook zegt, dat hij, hij was roekeloos, hij was hartstochtelijk. Ook verlegen, ook vervuld van twijfels en hij was diepzinnig... Um, en dan zeg je ergens, dat kwam door dat zoeken naar vrijheid, geloof ik. Dat, dat, dat, dat, dat hij dat, vond hij dat zo belangrijk, om dat totaal uit te buiten? Ja. Het hem alle dan. soorten vrijheid, ook de seksuele vrijheid. Ook de de seksuele onwaarschijnlijk vrijheid. veel uh, vriendjes en one-night stands. Ja. Hij uh, had een vaste verhouding, maar uh, rond zijn partner had hij dan weer twee vrienden. Een soort uh, menage à quatre, ja, ja, ja. En uh, daaromheen weer allerlei vriendjes. En, ja, hij, soms nam hij ook Hup, dan was hij... Op een avond kwam hij dan niet thuis. En dan, dan, dan belde hij uit de, uh, op naar, naar huis toen vanuit de Concorde. Dan, zat hij, dan was hij al bijna in New York. Vloog hij heel snel naar Londen. En dan op de Concorde naar New York. En dan uh, ja, in, in New York dan was het uh, tien dagen feestvieren. Grote seksuele drift ook. Hè? Ja. Drift, ja. Ja. Laten we even naar, die, uh, naar de 30. januari 1980 gaan, een recital in de grote zaal van het concertgebouw. Mm -hmm. uh, nou, jij ging daarheen, jij zag daar de, de, de jonge Rust die de Sovjet-Unie was ontvlucht. Um, uh, hoe is die vriendschap? Hoe heb je hem daarna eigenlijk leren kennen? Ik had, gek genoeg had ik hem vijf jaar lang ook, uh, iedere morgen gehoord. Ik ja. woonde op de Brouwersgracht en hij woonde ook op de Brouwersgracht. Maar ik, ik kende hem absoluut niet. Ik wist, ik wist niet wie het was. Maar voor ik ga schrijven, iedere morgen, uh, ook toen ik in de journalistiek uh, zat... één uur lopen. Dat, ik kan niet zo uit mijn bed achter mijn bureau gaan zitten. Dus dat, dat deed ik toen iedere morgen ook. En ik kwam langs een huis en er kwam uh, grandioze muziek naar buiten. En, uh, ik bleef soms wel even staan, zeker in, in de lente. Er stonden de ramen open. En op een gegeven moment uh, hoorde ik études uh, van Chopin. Het, het was duidelijk een, een, een virtuoos, een, een groot pianist. En, maar hij was toen die etudes van Chopin aan het instuderen. En op 30 januari was hij een concertgebouw ik wist naar wie ik ging, Judy Ekeroff, en Pierre wist over, over wie iedereen het had op dat ja, moment. Ja, ja. Uh, het was een, een, een happening. De, de, de gangpaden zaten vol met de studenten van het conservatorium. Ja. Uh, het was een hele speciale sfeer en de zaal. Het was echt afgeladen vol. En hij speelde bovendien, hij speelde 24 etudes achter elkaar, de opers 10, opus 25 van Chopin. Het is dus een moeilijke opgave om die 24 etudes achter elkaar te spelen. Maar hij wilde zijn leraar overtreffen. <lacht> zijn leraar was Jacob Zak. En die had in 1937 het Chopin-concours gewonnen in Warschau. En toen kwam hij terug in Moskou. En toen wilde hij laten zien, ja, ik heb het terecht gewonnen. En hij ging dus achter de piano zitten. En toen heeft hij die 24 etudes gespeeld. En daarna nog drie ballades van Chopin. Nou, Jury wilde dat overtreffen. Hij heeft daarna nog twee nocteurs gespeeld, maar hij kon geen ballades meer. Dat was te zwaar. Maar uh, ik hoorde dus... Ik zat daar en ik hoorde die eerste etude spelen... en ik dacht, maar dat is die pianist van de Brouwersgracht. Ja, ja, ja, ja. En uh, zo heb ik hem in eerste instantie leren kennen. Uh, een paar maanden later las ik in Le Monde op de voorpagina... stond een groot artikel, Juri Egorov, De Nieuwe Lipatti. Lipatti is... De grootste pianist, uh, een van de drie grootste pianisten van de 20e eeuw. Ook heel jong gestorven in 1950. Maar het is een absoluut fabuleuze pianist. En toen ik dat las, dacht ik. die jongen van de Brouwersgracht, de nieuwe Lipatti. Toen kom ik op de uh, terug uh, uh, in Amsterdam op de redactievergadering Vraagspost. Heb ik voorgesteld: zullen we toch niet eens een portret maken van deze man? En uh, toen ben ik een paar dagen met hem op toeneen geweest in uh, Engeland. Ja, in Londen. Ja, ja. en toen, uh, nou, toen, toen, toen heb ik hem eigenlijk meteen goed leren kennen. Ja. En um, uh, herkenden jullie iets in elkaar? Ja, ik was gek op muziek en hij was gek op literatuur. En uh, dat herkenden we direct al van elkaar in Londen. Want ja. uh, we hadden een paar uur uh, over wachtend op een op vliegtuig te zeggen. Laten we snel even naar Vols gaan, de, de, de fameuze boekhandel in Londen. En direct ging hij naar de vierde etage waar de Russische boeken liggen. En uh, hij kocht een paar dichtbundels, een paar memoires, een paar uh, uh, autobiografieën, dagboeken ook. En toen vroeg hij, uh, heb je nog een tip voor me? En toen zei ik, ja, er is net verschenen een briefwisseling tussen Pasternak en Maria Tsvetajeva. Dat is fantastisch. En toen keek hij me aan. Toen zei, heb je nog een andere tip voor? Nou, ik noem nog twee andere boeken. <laughs> uh, en uh, nou, toen was, toen, dat was eigenlijk het begin van de vriendschap. Ja, dat was het begin. En waarom, nee, laat ik eerst een andere vraag stellen. Uh, was deze vriendschap belangrijk voor jou? Ja, dat was erg belangrijk. Ja, ik was er de, uh... Het is een jaloersmakende vriendschap. We hebben het er in de redactie ook over gehad. Ja. Ik dink de hele tijd aan iedereen. Wij dachten allemaal, god hadden wij maar zo'n vriend. Ja. <laughs> Daarom heb ik het boek ook al geschreven, omdat ja. het zo'n uitzonderlijke vriendschap was. Ja, ik was uh, uh, journalist, maar ik was al bezig met korte verhalen schrijven. Ik was bezig aan mijn roman. En net in die periode is, uh, ja, heb ik gedebuteerd als romanschrijver. Uh, uh, een bundel korte verhalen is vervolgens uh, uitgekomen. Ja. En dat was net in die periode dat wij uh, zo bevriend waren. Hij had een uh, ongelooflijke uh, bewondering voor, uh, voor, voor schrijvers en, en voor dichters... Ja. Uh, voor literatuur. En hij heeft mij ontzettend gestimuleerd. Ja. Uh, er de, de was één uh, ontroerend moment. dat uh, Zijn Nederlands was, was niet, niet uh, fantastisch. Je gaat nu vertellen dat hij jouw boek gelezen heeft. Ja. ja dat vond ik ook een zeer ontroerend moment. Ja, dat hij dat met een woordenboek, jouw eerste boek... Uh, word voor word woord voor uit. woord. Woord voor woord. Dat is prachtig. Ja, dat is een heel mooie... En het was in Biarritz, dus uh, hij was er een maand met vakantie in Biarritz en uh, ik was in, in, in de buurt en ik zocht dan op, ik had werkelijk niet gedacht dat, uh, dat, dat hij uh, in dat boek begonnen was. Of dat. Ja. En uh, ik kwam er binnen en ik zag het liggen en uh, het lag ook op een tafeltje. En hij, hij opende een fles champagne en hij deed een paar druppeltjes op de kaft. En toen zei hij, nu is het goed. En ik wist dat je schrijver zou worden. En dat, ja, dat, dat waren mooie momenten. Uh, anderzijds naar de andere kant toe. Uh, ja. Ik vond hem ontzettend goed als pianist, werkelijk. Uh, ja. Geniaal is een woord wat ik heel uh, zelden gebruik, gebruik. Want tegenwoordig is iedereen geniaal. Uh, maar uh, hij, had, hij had echt ongelooflijke kanten als, als muzikus. Zo even een paar maten helaas, maar we gaan even naar hem luisteren. Je zegt ergens um, dat hij die, die, wat ik zo mooi vond, die Noor-muziekhouding, uh, die tref je vaak aan, maar die had hij niet. Nee, nee, hij was echt uh, geïnteresseerd, uh, ook in architectuur. Ja. En dat kun je, uh, we hadden veel gesprek over muziek, maar uh, hij benadert bijna als een architect... Uh, bijvoorbeeld uh, Pierre Boulez, uh, die sonat, die, die begreep ik niet. Of ik, ik vond dat muziek waar ik, waar ik niks mee had. Hij zei: dan zou ik je uitleggen. Legde hij de partituur zo neer, dan zou ik je even uittekenen voor je. Dan had hij gewoon een constructie tekening. Ja. Dat is deze lijn, die gaat daar naartoe, daar naartoe, wordt gestuurd door dat en zo. Ja. Het uh, is dus een, uh, een, een, een volstrekt uh, mathematische... Uh, zicht daarop, eigenlijk, op hoe zo'n zo zo zo partituur in elkaar steekt. Ja, dus dat, hij, nu je dit vertelt, herinner ik me ook dat hij over Bach zei... dat moet je uh, eigenlijk... Bach dat is, als je naar de, naar de hemel kijkt... en dan zie je twee wolken die uh, over elkaar heen schuiven. Ja. En het is ook prachtig ja, uitgedrukt. Ja, mooi, die, die linker en die rechterhand bij, bij, bij Bach... die altijd die over altijd elkaar, elkaar, elkaar heen Het Die altijd over elkaar heen gaan, ja, als ja, je dat speelt. Ja. Uh, uh, uh, dus ja, de, hij had ook ongelooflijk veel belangstelling voor fotografie, uh, ja. beeldende kunst, grafiek, veel grafiek. Of... Je, je zei daarnet, het ont ontglipt me bijna. Want, nou, hij heel, was uh, heel blij met schrijvers en hij zei tegen jou, je bent een schrijver, ik wist dat je dat was. Of, maar wilde hij nou, zou hij nou ook gewild hebben dat jij dit boek zou schrijven? Uh, ja, dat is makkelijk ja zeggen of ja. makkelijk nee zeggen. Uh, ik... ik hij heeft me die dagboeken gegeven. Hij heeft... Uh... Ik denk dat dat toch wel een, een, een daad van vertrouwen was. Ja, ja. ja. En uh... mm. Ik denk ook dat... Hij toch wel een beetje, uh, zou zeggen, schrok van het boek. Uh, dat die, moet dat nou allemaal naar buiten komen? En, ja. uh, oh, een heel, ik zie hem al zitten, oh, een heel boek over mij. <laughs> dat, ik denk dat hij dat ook weer heel veel vond. Maar je ja. hebt er twintig jaar mee gewacht. Ja. Je kon het niet eerder schrijven. Nee, ook wat je aan het begin zei. Het is ook zo'n portret van een tijd. En om ja. dat scherp te zien... Uh, zijn vlucht uit de Sovjet-Unie was ook een periode... dat wij hier in, in Amsterdam of in, in, in, in, ja. in Nederland... dat wij afscheid waren uh, aan het nemen van onze uh, Maoïstische, communistische jaren. Zeg. Ja. Ja, het begin van de jaren zeventig werd natuurlijk nog heel erg uh, ideologisch ja. getint. En, en, en de eindjaars heel begin jaren tachtig... Ja. Was, was die omslag. En um, ja, dat heb ik goed willen neerzetten En aan de andere kant natuurlijk, ja, die, die Amsterdam, die, die, die feesten, die cocaïne. Ja, ja het, is, dat is ons, het is ook jouw verhaal, dat is het mooie van het boek. Het is ook jouw verhaal, het zijn misschien wel vijf verhalen die erin zitten. Ja. En nu je dat zegt, ik, ik dacht daarnet al, toen ik jou vroeg van... wat hebben jullie gemeen, dat je ook zou antwoorden... nou ja, het, het is wel weliswaar op een ander niveau... maar jij was ook gevlucht, eigenlijk uit een heel... Laat ik zeggen, ja, burgerlijk bestaan, maar eigenlijk ook weer helemaal niet burgerlijk bestaan. Want je vader was dominee, ja. die zat nogal aan de fles, dat vond je ook... Uh, ja. <laughs> ja. Ja, ik heb altijd mensen met de fles ja, op mij gehad. En, ja. en dan ga je, en dan, en dan ja, jij, dat, dat is toch ook iets wat je nou in hem moet hebben aangetrokken. Uh, in jullie beiden, een soort wegvluchten en dan naar een stad waarin veel meer vrijheid is en veel meer kan. Ja, hij, uh, hij kwam uit het communisme, uit het communisme, ik uit ja. het calvinisme. Nou ja, die twee dingen lijken erg op elkaar, hè? communisme en calvinisme. Ja. ja, dat vind ik wel. <laughs> Over het musiceren vond ik ook wel ook, uh, zo jaloersmakend. Je gaf daar net ook al een voorbeeld van, van, hij legde me dat uit. Luisterden jullie vaak samen naar muziek? Ja, heel vaak, ja. En ook wanneer we... Er waren grote eetpartijen. Ja. Uh, maar er stond altijd muziek aan. Uh, als ik bij hem thuis was. Maar ook wanneer hij bij mij thuis was. En dan ja. uh, zag je hem soms even opveren. Oh, dit is mooi, zei hij dan. Even hard. Ja. <laughs> en, uh, dan, dus uh, hij luisterde dan uren. Toch, terwijl we zaten te eten te praten. Er, er kwam toch iets muziek steeds. Ja. Uh, maar we luisterden ook heel uh, geconcentreerd naar muziek. En uh, uh, uh, uh, gewoon smiddags bij de thee en dan zeiden we niks. En wanneer er iets uh, moois uitgekomen was, of wat we gevonden hadden. Veel naar Richter luisteren. Dat Tuurlijk, was ja, een ja, groot ja. voorbeeld. Ja. En, uh, en een van de mooiste... De, uh, een vriend had op het Waterloopplein. Een andere vriend had op het Waterloopplein. Had die partituur van uh, opera van Debussy, al Melisander gevonden. En uh, helemaal volledige partituur met alle orkestpartijen erbij. Heel dik boekwerk. En die had hij meegenomen. En. Uh, nou, uh, grammofoonplaten waren toen nog. Op, platen opgezet. En. Juri uh, die, die had de partituur zo voor zich. En. ik had hem nooit zien huilen bij muziek, nooit. Soms mooi, mooi, maar nooit zien huilen. En eens zag ik hem huilen, omdat hij het zag in de partituur. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat is fijn, ja. ja wanneer we samen met vliegtuig namen, zat hij ook altijd partituren te lezen. Ja. En wanneer hij het vijf keer goed had gelezen... dan kende hij het uit zijn hoofd. Is dat is mogelijk, maar hij moet het ja. ook... wat hij las, moet hij gehoord hebben, ja. tegelijkertijd. Ja. Toch en tegelijkertijd ook weten hoe hij dat zou moeten spelen. Ik heb het gevoel, schrijf je ook... dat hij ons wel bewust ook als klankbord gebruikte. Ja. Dat hij, of dat hij ons... Ja, ja, wel bewust... Met ons bedoel ik dan jou en je vrouw. Uh, uh, uh, dat hij meer dan advies had... hij het klankbord nodig, schrijf je dan ook. Hij wilde... Ja, hij wilde twee... Dat ja, jullie luisterden. Ja, en uh, hij had ook uh, nodig dat ik mopperde op hem. Ja. Want als het aan helemaal had gelegen, dan had hij eigenlijk altijd op de fiets door Amsterdam gekroost. Zitten um, jagen. Zitten jagen, weer een of andere <laughs> uh, disco of een of andere feest of zo. <laughs> en uh, ja, ik had er toch, ja, dat is die Calvinistische opvatting... dat wanneer je talenten hebt gekregen, <laughs> ja. dat je die moet gebruiken. <laughs> zo ben ik opgevoed. Ja. En dat zit er toch echt in. Dus af en toe zei ik, Juri, nou aan het werk. Ja, maar jullie konden ook ruzie krijgen, dat, dat hij jou wel wilde slaan. Ja, ja. Ja, zeker. Hij had één ja. opmerking: uh, altijd gedraag je. Ja. Ja. Nou gedroeg hij zichzelf herhaaldelijk niet. Maar dat was een opmerking die hij vaak maakte. Bijvoorbeeld wanneer iemand te veel gesnoven had en duidelijk stoond was, dan zei hij gedraag je. Ja. Ja. Hij zelf had er dan, dan nog bij wijze van spreken ook met zijn oren gesnoven. Ja. Maar uh, gedraag je. Ook wanneer, wanneer we in de auto reden en uh, zijn, zijn vriendenpartner Jan uh, Brouwer, die zat achter de stuur, zei hij ook de hele tijd. Uh, wanneer hij een auto inhaalde, iets te hard inhaalde of klaksoneerde. Toen dus iets onbeliefd. Ja. Hij had een hoge. Maar uh, hij kon zichzelf totaal misdragen. Diezelfde Jan Brouwer. Ik heb hem een scène zien maken in, in, in Parijs waar hij moest optreden. Jan had zijn tandenborstel vergeten plus een tandpasta. Nou, de hotelkamer was te klein. En, uh, de, en toen zei ik tegen hem, gedraag je. Nou, toen kon ja. hij me slaan. Ja, ja. hij kon het wel zeggen, maar ik mocht het niet zeggen. Nou ja, hij gaf dus inderdaad concerten in heel Europa en Amerika. Hij maakte plaatopnames, gaf jaarlijks in het concert, een concert in het concertgebouw in Amsterdam. Uh, hoe reageerde het publiek op hem? Ja, dat, uh, ik merk dat ook nu, nu het boek uit is. Ik krijg ook mails waarvan ik eigenlijk een beetje, uh, een beetje eng bijna. Dat je eng... Ja. Uh, hij had ook een groepje, dat beschrijf ik altijd, een groepje staan. Ja. Uh, die stond soms al twee weken lang in regen en wind ja. voor zijn huis. Ja. En uh, het, het publiek viel totaal voor hem. Maar zelfs... Voor hij die, betoverde, echt publiek, ja, hij ja. betoverde echt zijn publiek, ja. echt zijn publiek. Ja, dat had hele mooie kanten. Dat had ook toch wel gevaarlijke kanten. Dat, uh... hoe, nou, hoe deed hij dat? Heb je daar enig idee van? Dat, nee, het was, behalve door dus zijn geweldige... Nee, het was absoluut niet gespeeld. Hij was ontzettend verlegen. Ja. En hij vond het uh, vreselijk moeilijk om dat podium op te, op te gaan. Uh, zeker Amsterdam, die lange trap die dan moet afdalen naar beneden toe. Dat, dat, dat, dat, dat, afschuwelijke angsten doorstond hij. En uh, hij had ook... Uh, ik heb dat heel vaak meegemaakt. Vlak voor een concert begon zijn vingers te trillen. En dat is dus. Dan zei hij tegen me: Bad nerves, bad nerves. En dat. dat is natuurlijk het vreselijkste voor zo'n concertpianist. wanneer je die zenuwen op je vingers gaat slaan. Ja, ja. Dus hij was, er was niets gespeeld van die verlegenheid. Maar ja, wanneer hij dan eenmaal achter die, die piano zat. Dan, dan steeg hij uh, uh, boven zichzelf uit. Hij was normaal al een, uh, een grandioos pianist... maar dan, dan, dan werd het steeds hoger en, en, en, en, en uh, bezielder en doorleefder. En, ja. uh, en dat voelde het publiek. En als dat niet lukte, dan ging hij vreselijk te mist in. Ja, ja. Ik heb ook concerten meegemaakt waar het dan niet lukte. En dat waren totale mislukkingen. Ja. Hoe vernam je eigenlijk dat hij uh, seropositief positief was? Uh, ik was met hem meegegaan met uh, Marie-Claude, mijn vrouw... en met uh, twee andere vrienden naar La Bol. Uh, daar zou hij optreden in een hotel, La Gmitage, en dat ligt pal aan zee. Ja. La Bol ligt in een badplaats in Bretagne. Het was een zondagmiddagconcert en daar speelde hij de miagwaag van Ravel... En uh, ja, dat zijn prachtige stukken zijn dat. Uh, het concert zou uh, live worden uitgezonden op de Franse Radio. Dat is ook gebeurd. En het mooie was, het was een zondagmiddagconcert. De, de, het zijn hele. Uh impressionistische stukken. en uh, Bijvoorbeeld een stuk heet een Bach sur l'oceaan. Een bootje op de, uh, op de oceaan. En, ja, en hij zat zo te kijken. De zon was aan het ondergaan. Hij zat zo te kijken naar buiten toe, terwijl hij speelde. En dat was een heel bijzondere sfeer. Het was een schitterend concert. Uh, alle uh, muziekrecenten uit uh, Parijs waren erbij. Alle muziekkenners waren erbij. Het was echt een uh, muzikaal weekend voor kenners, zeg maar. Nou, en hij uh, had uh, grandioos gespeeld daar. Ik zag wel dat hij ontzettend moe was. Ontzettend moe. Maar ik, ik was nog niet gealarmeerd. Want hij had, vlak daarvoor had hij twee concerten in uh, Duitsland gegeven. In de auto, dwars door Frankrijk, daar naartoe gereden. Ik dacht dat het daardoor kwam. Maar we, we liepen na dat concert liepen we de bar in. En uh, was hij was uh, totaal bezweet. We bestelde bier... En uh, toen was er nog een kleine scène met jazzpianist. Die wilde niet doorspelen, omdat hij hem had hem gehoord. Maar Ravel spelen en die zei... Uh, u, u zit hier, ik kan geen noot meer spelen met u. U heeft dat zo grandioos gedaan. Dat, dat kan ik niet, dat kan ik niet. En toen zei nou dan ga ik weg, zei Jury toen. Want u speelt gewoon jazz hier en ik ja. kan geen noot jazz spelen. Nou, dat was een hele toestand nog. Toen ging hij zitten en toen dronk hij een biertje. En toen, toen ineens zei hij, zonder iemand aan te kijken... Ik heb het. Ja, en toen wisten jullie het. Ja. Hij besloot een, een eind aan zijn leven te maken. Zelfs de dag en het uur van zijn uh, zelfgekozen dood had hij vastgesteld. Ja. Zaterdag 16 april 1988, om 7 uur in de avond. Waarom, waarom die dag, die tijd... Hij was een cijferfreak, net zoals met het spelen in het casino. Hij wist dat bepaalde cijfers... Uh, daar ja, moest je aan voldoen. Ja. En het was 1988 en het was 16488. Hij vond het een prachtige cijfercombinatie. Ja. En uh, dus uh, hij heeft besloten om dat uur te kiezen. Je was het er niet mee eens dat hij zelfmoord wilde plegen? Ik had niets principieels tegen, tegen euthanasie... maar ik, uh, ik uh, vond um, in die periode nog goed... Ja. Uh, hij zelf had andere opvattingen. Hij was blind aan het worden. En uh, uh, hij, hij kon niet goed meer piano spelen. Mm, mm, maar ik had er moeite mee. Omdat, uh, ja, kijk, uh, ik had negen maanden had ik geprobeerd er moed in te praten. En van op de een op de andere dag moest ik tegen hem zeggen... van, uh, ja, nou, oké, okay, maak er nu maar een eind aan. Uh, en dat kon ik niet. Nee. Dat, dat kon ik echt niet. Ik, ik dacht, en ik had bovendien gehoord, AZT zat eraan te komen. De eerste AIDS remmer. We hebben het nu over 1988. Uh, en uh, dat was in Amerika al beproefd. Dat zou binnen drie maanden zou dat naar Nederland komen. Uh, dus ik dacht, ja, uh, laat hem nog even wachten, laat hem nog even wachten. Dan, uh, wie weet. Ja. Um, waar was je toen, in stierf? In Parijs. Je wist dus dat hij op dat moment dood zou gaan. Ja, ik had dus de, de, hele, de, de, de tien dagen daarvoor was ik uh, voortdurend uh, bij hem geweest. Of in zijn buurt. Maar uh, hij vroeg me nadrukkelijk, ben je het er nu mee eens? Onderschrijf je dat ik dit doe? Ik zeg nee. En ik, uh, je moet nog wachten, zei ik. En toen, uh, toen zei hij, ik, ik, ik uh, kan het niet meer, ik heb het besloten... En ik wil wel dat als jij uh, het blijft afwijzen, dat je er niet bij bent. Want anders doe ik het niet, anders durf ik het niet. Ja. En uh, toen heb ik gezegd, nou dan, uh, dan, uh, dan ga ik weg en dan uh, kom ik direct uh, daarna terug. Ja. En ik was dus op die zaterdagavond in Parijs. Ja. En, um... Met Boudewijn Buug. Ja, dat is een wonderlijk verhaal. Waren in het, lief, het, was, het was Salon de livre en uh, daar kom je dan Boudewijn Buug tegen. Ja. het <laughs> is krankzinnig. En dat? ik was uh, ontzettend aangeslagen natuurlijk. Het was helemaal uh, ja. bleek en wit. En uh, Boudewijn die had dat direct door en die zei, uh, wat is er? En ik had eerst nog niks gezegd. En, maar toen zei hij, laten we naar buiten gaan. Het was zo vol op die uh, Salon de livre en toen zijn we, we waren we met z'n zessen en toen zijn we een stuk gaan lopen... en uh, ergens een, een, een, een bar binnen gegaan of een beetje hopperachtig café, in mijn herinnering. Ja. En, ehm... Uh... Nou, Toen ging ik even naar het toilet toe, want to toen was het net het uur de dat aanbrak... dat Jury dan er een eind aan zou maken. Ja. Ik wist gewoon, dit is het uur. Uh, oh, en ja. en uh, toen ik terugkwam, toen wist Boudewijn dus, want de andere mensen hadden het verteld. En toen zijn we achter de jukebox gestaan en toen hebben we een wedstrijd gehouden... en wie de meeste nummers uit de jukebox kon thuisbrengen. Wie heeft die wedstrijd gewonnen? Ik heb hem gewonnen. Ja. <laughs> Laatste vraag. Het is, we hebben het helemaal niet behandeld. Het is een echt een prachtig... Met Hermit boek. and the Hermits. Daar, uh, Mrs. Brown, No nee, Milk Today? No Milk Today. No milk today. Nee. Tot slot, laatste vraag. We hebben heel veel niet behandeld. Het is een echt een prachtig, prachtig boek. Ik kan het iedereen zeer van harte aanbevelen. Maar wat heb je nou van hem geleerd? Durf. Uh, durf te doen wat je wilt doen... Hij was de speler van Dostoevsky je, zeg je ergens. Ja, en op alle, alle uh, mogelijke manieren durf, uh, durf om door te gaan met, met wat je schrijft. Durf en voor hem zijn keuze van zijn muziekstukken. Ja. Maar ook durf in het leven. En, en, en na zijn dood ben ik ook door oerwouden getrokken... en op oude vrachtschepen oceanen overgestoken... En dat is echt zijn les geweest. Want ik, ik was een tamelijk bange jongen toen ik uh, in Amsterdam kwam. Ja. En hij heeft me toch duidelijk gemaakt: van het leven is heel kort. En voor hem was het uitzonderlijk kort. Uh, maar je moet toch iedere minuut, moet je, ja, moet je er iets geweldigs van proberen te maken. Ja. En daarvoor uh, is, is durf nodig. En ook een zekere roekeloosheid heb ik toch al van hem geleerd. Ja. Ja. Ik, ik heb in, in uh, mijn schrijven wel dingen gedaan... die ik niet gedurfd had als, als, hij, als ik niet zijn stem achter had uh, gehoord van... Doe maar. Heel goed. Ik bedank je heel hartelijk voor dit gesprek. Op de achtergrond horen we trouwens van het laatste concert... wat hij heeft gegeven in het Concertgebouw. Uh, vlak voordat hij stierf, horen we nog even de, wat noten. Zeer hartelijk bedankt, Jan Brokken. Hoorde Theodor Holman in gesprek met Jan Brokke over diens boek In het Huis van de Dichter in 2008 verschenen bij uitgeverij Atlas. Vrienden van pianist Juri Egorov hebben na zijn dood de stichting Juri Egorov opgericht die een jonge talentserie organiseert eind 2005... zijn die activiteiten van die stichting overgenomen... door de Young Pianist Foundation. Daniel van der Hoeven, winnaar van het YPF Nationaal Piano Concours 2010... zal morgen 19 juni 2011 optreden bij Kamermuziek in het Groen. Dat is een jaarlijks terugkerend evenement. Dit keer op de derde zondag in juni in het Stadswandelpark in Eindhoven. In 2009 verscheen van Jeroen Geurts het boek Kopstukken. Interviews met bekende wetenschappers over hersenen en bewustzijn. Theodor Holman was in september 2010 in gesprek met neuroloog Jeroen Geurts. En het leek Theodor het beste idee om de koe maar meteen bij de horens te vatten. Ik begin het gesprek maar meteen, want dat, uh, dat is leuk. Het heet Kopstukken, en dat zijn gesprekken met bekende wetenschappers over hersenen en bewustzijn. Jij bent zelf hersenwetenschapper. Uh, jij bent neurobioloog, je bent werkzaam bij het VU Medisch Centrum hier in Amsterdam. Ik wil eerst eens even weten, hoe ziet jouw dag eruit? Daar ben ik altijd nieuwsgierig. naar. Wat doe je? Heel verschillend. Soms sta ik in, uh, in hersenen te snijden. En, uh, zie je daar nog wat in? Daar zie je een hele hoop. Ja, uh, uh, heel vaak uh, dingen die er niet moeten zitten en waar mensen dan aan dood zijn gegaan. Ja. Um, maar soms zijn ze ook volledig normaal en dan moeten we verder gaan zoeken. En uh, soms dan maken we foto's van hersenen, dus dan uh, zijn mensen nog in leven. En dan proberen we nog iets te doen, als er iets mis is. Dat, dat doe je ook? Nou, ik ben Jij voornamelijk... Jij zegt, daar, daar <laughs> zit iets. Ik zeg, uh, daar zit iets, ja, maar ik ga er dan voornamelijk onderzoek mee doen. En uh, de artsen zijn degene die, uh, die de behandelingen starten over het algemeen. ja. Um, het, het is misschien een rare vraag, maar dat komt ook. Je boek heet Kopstukken. Gesprekken met bekende wetenschappers over hersenen en bewustzijn. Ja. Waarom wilde jij op een bepaald moment... want je bent dus zelf wetenschapper... Zelf met hersens bezig. Waarom wilde jij deze mensen, met deze mensen gaan spreken? Nou, een aantal van deze mensen heeft me al gefascineerd... vanaf het moment dat ik het eerste leerboek over hersenen in mijn handen had. Uh, bijvoorbeeld Rita Levi-Montalcini. Ja, uh, daar begin je ook mee? Een van de, van de kopstukken waar ik mee begin, inderdaad. Dat is een. Um, ja, een vertel, nu... want het is, zo, het is nu 101 vertel. 101, ja, precies. Dat is nu een 101-jarige dame. En die. Uh, ja, dat is, dat is een inspiratie voor iedereen. Niet alleen her hersenonderzoekers, maar ook andere mensen. Um, dus zij is uh, op de. Ja, oud zelfs zijn geweest, ergens in de 50. Uh, heeft ze uh, een ontdekking gedaan die uh, fundamenteel van belang was voor uh, de neurowetenschappen. En dat was die ontdekking? Die ontdekking was uh, een, een groeifactor. Ja. Dus een eiwit dat ervoor zorgt dat uh, zenuwcellen een bepaalde richting op groeien. En uh, dat heeft, heel, heeft ons heel veel geleerd in de jaren daarna... over hoe hersenen zich kunnen aanpassen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld ook... Uh, na schade. Dus als je een beroerd hebt gehad... of je hebt de ziekte van Alzheimer of wat dan ook... dan kunnen ja. je hersenen zich nog een beetje uh, herorganiseren, herpakken. En dat komt door die plasticiteit. En daar heeft zij een belangrijke rol in gespeeld. Ja. En ze heeft in 1986 daarvoor de, de Nobelprijs ja. gekregen. Toen was ze al bijna 80. Ja. Een kriekvrouwtje. Uh, ja, zegt, uh, ja dus ze zag er toen echt uh, 20 jaar jonger uit. Ze ja. dus is nu 101 en ze ziet er nu ook nog steeds 20 jaar jonger uit. Dus, uh, je, je hebt verteld dat je op de 100ste verjaardag was. Ja, ja, ja, ja dat was echt. <laughs> dat was een mooie gelegenheid. Ze was toen uh, in de Senaat in Italië, want ze is senator namelijk. Ja, ja ook nog. Ja, dat ook was nog, vergeten. Ja, ja. Ja, ze is senator. De senator voor het leven. En uh, ja, ze. Had daar een, een enorm gevolg aan ministers en, uh, en, en uh, notabelen. Ja. <laughs> en uh, ze, ze had, uh, zou ik maar zeggen. Uh, ze gaf zelf een toespraak. En uh, daarna kwamen een hele hoop andere mensen toespraken geven. Het was een ontzettend mooie dag. Ja, ja, en, ja. Uh, ja, dat was heel mooi. Daar so, was, was, haak ik meteen even in op de actualiteit. Er was onlangs uh, weer nieuws over uh, Alzheimer: dat dat komt door eiwitvorming. en een tekort ja. aan nog wat en zo. Toen vroeg ik mij af, ik zocht nog dat nog even, eh, kijken of, of ik daar iets over zag. Maar toen dacht ik, ja, ik ga het aan jou vragen. Waar komt dat eiwit eigenlijk vandaan? Hoe wordt dat gevormd in de hersenen? Wisten we dat maar eens. Dat, ja, is er, dat, dat, is, dat, is, dat weet je niet. Dat is een van de grote hamvragen. Er zijn wel ideeën over. Maar eh, nou, het laatste nieuwe idee dat dus echt, eh, zou ik maar zeggen, vorige week eh, in, ja. de, in de media stond... is dat eh, er een eiwitje dat zorgt voor het afvoeren van ijzer, van schadelijk ja, van ijzer... ijzer dat dat zich ophoopt uh, en dat dat weer komt door zink. Nou ja, daar zijn allerlei uh, uh, ideeën over, maar er zijn constant nieuwe ideeën. En we moeten daar goed over na blijven denken. Maar de oorzaak van Alzheimer en waarom die eiwitten precies gaan stapelen... Dat is we, nog steeds niet bekend. Dat is niet bekend. Maar denk jij dat door die laatste ontdekking toch... Alzheimer is iets dat moet voor hersenspecialisten toch buitengewoon interessant zijn? Zeker. Denk jij dat dat nou toch binnen korte tijd dat we daar een oplossing voor krijgen. Dat, uh, dat, dat, dat we dat stolsel, zal ik maar zeggen, weg kunnen, weg, <laughs> weg weg kunnen. zuigen. Ja, precies. Ja. <laughs> nou Ik denk dat we een heel end zijn. En ik denk ook, het is altijd moeilijk om in te schatten hoe lang het gaat duren... maar ik denk dat we met uh, zo'n vreemde aanpak, zoals dat nu gebeurt... Ja. Um, in de vuur is net weer een groot Alzheimer centrum vernieuwd geopend... Ja. Um, dat we wel heel hard gaan. En uh, dat afvoeren van, van het schadelijke ijzer bijvoorbeeld... daar wordt ook over, um, over nagedacht in het kader van de ziekte multiple sclerose bijvoorbeeld. En allerlei andere ziektes die met het brein te maken hebben... hebben iets te maken met ijzer. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik denk dat we een heel end zijn... maar dat er toch ook nog wel heel wat werk gedaan moet worden. Uh, je, praat met, je hebt met heel veel mensen gepraat. Hoe komt het... Uh, de, uh... Stam zegt het ook, die voorwoord heeft geschreven bij, ja. uh, bij jouw boek. Hoe komt het dat die hersenen nou zo hot zijn op het ogenblik? Wij, het is ook ons onderwerp, ja. maar hoe komt dat nou? Ik denk dat dat komt doordat uh, mensen zichzelf herkennen in uh, verhalen die over hersenen gaan. Het gaat altijd namelijk over bewustzijn, over de geest, over psychologische onderwerpen. Ja. He, over herinneringen, over dromen, over veroudering, over dementeren en de angst daarvoor. Dus het raakt heel erg aan je persoon. Iedereen kan zich er iets bij voorstellen. Ja, ja, ja. Ja, ik dacht zelf nog, het is waar wat je zegt, dat begrijp ik nou ook... want ik dacht misschien zijn er over hersenen nog zoveel vragen... terwijl bijvoorbeeld over kanker, waar ook iedereen heeft, zijn misschien wel dat duurt te lang bijna. Er zijn geen <laughs> vragen meer die je, en waarop je geen onderzoek kan doen. Ja, maar ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, ziekte MS... waar ik veel aan werk, ja. uh, daar is ook al 150 jaar onderzoek... hebben we erop zitten en, en tja, eigenlijk pas de laatste decennia... hebben we het gevoel dat we echt uh, grote stappen aan het maken zijn. Ja. Dus al dat onderzoek duurt heel erg lang. En ook in de oncologie, dus in, de, in, de, ja. in, in, de kanker, in het kankeronderzoek... wordt heel veel ontdekt en, en heel veel... Progressie gemaakt. Piet Borst, de grote kankeronderzoeker, die heeft uh, onlangs gezegd of antwoord gegeven op de vraag hoe ver ben je in de afgelopen 35 jaar opgeschoten. Ja. Toen zei hij twee maanden. Ja. ja is... Mensen leven nu twee maanden langer. Wetenschap noopt tot uh, enige bescheidenheid. Ja, ja, absoluut. Dat is en, ook zo. En als ik aan jou vraag, wat vind jij nou de grootste. Uh, ik vind het zo leuk dat je hier zit namelijk, want ik kan al die vragen stellen. Ja, ja. Wat vind jij nou de grootste ontdekkingen van de afgelopen periode? Wat hersenen betreft? Ja. Dat je nou zegt, kijk, dat, daar gebeuren dingen die zijn heel erg interessant, die zijn belangrijk. Nou, ik denk dat, dat buiten het feit dat we, dat we dus met ziektes uh, behoorlijk vooruit aan het komen zijn... omdat we allerlei nieuwe technieken hebben om naar de hersenen te ja. kijken... <kijkt> uh, denk ik dat het ook wel heel erg belangrijk is dat, uh, uh, dat we nu kunnen praten over zaken als bewustzijn, uh, religiositeit... en dat we dat soort zaken kunnen ja. terugbrengen... Uh, tot de hersenen en kunnen bezien als hersenfuncties. Ja. ja dat vind ja. ik heel interessant. Komen we straks op, ja. vooral over dat uh, beide, over dat bewustzijn uh, en uiteraard die religiositeit. Nou, wat me ook opviel is dat je dit boek hebt uh, gemaakt als een reisverslag. Je, je gaat echt je reist en je zegt eigenlijk aan het eind in, bijna in een tussenzin. Het is ook een tussenzin. Ik ben ook terug moeten komen op opvattingen. Ja. Ja, dat is ook zo. En, en tuurlijk, je begrijpt de vraag die er nou aankomt. Welke opvattingen had je en heb je in wat moeten veranderen? Uh, nou, bijvoorbeeld, ik was agnost toen ik begon. En ik ben atheist toen ik <lacht> eindigde. Ga <lacht> je het verschil uitleggen? <lacht> uh, <lacht> ik denk het wel. Uh, agnost was ik omdat ik dacht... je kan de uh, vraag of God bestaat of niet bestaat... nooit wetenschappelijk beantwoorden... Uh, dus is de enige, het enige wat je rest is om te zeggen, ik weet het niet. Ja. Um, en ik ben atheïst geworden omdat ik daaraan toe heb gevoegd... Uh, aan gedachtegang, dat ondanks dat je het, uh, het bewijs niet kan leveren... dat God bestaat of niet bestaat, want je hebt er de middelen ja. niet voor... Um, je wel uh, kunt beslissen dat het heel onwaarschijnlijk is. En als je op een gegeven moment het zo onwaarschijnlijk vindt dat God bestaat... Ja. zou je eigenlijk moeten zeggen dat je atheïst bent, vind ik. Ja. Ja, het is een opvatting. Hè? Ik ben er, nog, ik ben er ja. zelf nog steeds niet uit wat je nou precies moet zeggen. Ik denk alleen, het bewijs is niet aan mij. Daarom noem ik mezelf ook atheïst. Ja. Het bewijs is... De ander moet het bewijs leveren. Hmm. Ja, weet ik niet zo goed. Ik denk dat je allebei... Uh... Nou, als ik tegen jou zeg... Uh, uh, wij worden beheerst door inderdaad een Edammerkaas met een mond. Ja. Dan, uh... <laughs> ja. Die zweeft in het hele al. En die bepaalt ons hele leven. Ja. Dan moet ik dat bewijzen. Ja. Tegenover ja. jou... Dat is waar. Dat is mijn positie. In zekere zin ligt de bewijslast natuurlijk bij de gelovigen. Ja, maar, die, daar ligt die. Maar wij moeten ook aantonen waarom wij het zo nee, onwaarschijnlijk vinden. Dat hoeven we niet. Nee, vind nee. je niet? Nee, als mensen zeggen God bestaat, dan moeten zij dat aantonen. En voorlopig mm. hebben wij. Wij zeggen gewoon nee, dat is onzin. En dan moeten zij. De bewijslast is aan hun kant dan. Ja, nou ja, grotendeels ben ik het met je eens. Ik denk ook dat. Um, ik heb ook met vrienden veel. veel uh, uh, discussies hierover gehad. Want die ja. vinden het allemaal onzin dat ik zeg dat ik ATS ben. Want dat kan helemaal niet. En als wetenschapper mag je dat ook helemaal niet zeggen, vinden ze. Um, ik denk dat je dat inderdaad wel kan zeggen. Ik denk dat je er ja, weinig... Ja. dat je er weinig... Um, dat je er weinig... Nou ja, zou ik maar zeggen, de, de, in, in het licht van wat we weten van de ja. wereld... Ja. is het zo ontzettend onwaarschijnlijk. Het is een beetje wat Richard Dawkins ook zegt. Ja. Uh, en waar jij op doelt, het spaghetti monster dat in, een, uh, in een baan om de aarde vliegt... en ja, dat we niet kunnen pasta zien. pasta monster, pasta varia Precies, heet ja. Ja. <laughs> ja, geloven we daarin, ja. uh, ook als hij niet voor radar... Uh, zichtbaar is en zo. Uh, dus we zouden hem in principe niet kunnen zien... en toch zou hij er kunnen zijn. Nou, we vinden het heel onwaarschijnlijk. Misschien moet je op diezelfde manier ook redeneren dat God dan ook heel onwaarschijnlijk is. Ja. Um, we hadden het daarnet over een reis. Uh, dan denk ik ook, waarom heb je voor die, daarvoor gekozen? Een reis te maken. Een soort kweste wordt het. Ja, dat klopt. Um, Letterlijk en figuurlijk is het een reis geweest... omdat bepaalde zaken me als hersenwetenschapper um, bezighouden, fascineren. Ja. Uh, ik heb het gevoel heb dat ik daar ook niet zomaar uitkom. Uh, we hebben natuurlijk op, uh, uh, op werk allerlei uh, boeken, clubs... en artikelleessessies en, uh, artikel, uh, lees -sessies en uh, dat soort zaken. En dan zit je met z'n allen op, op verschrikkelijk gedetailleerd niveau... Ja. Uh, na te denken over mm -hmm. uh, hoe bewustzijn in elkaar zou moeten kunnen zitten... Maar in feite heb ik soms het gevoel dat we dan de echt relevante vragen niet stellen. Mm -hmm. En daarom had ik het gevoel dat ik erop uit moest trekken... en met heel veel verschillende mensen uh, erover moest spreken. Ja. Uh, en ik heb mensen gesproken die het op uh, heel filosofisch niveau zien. Die vinden dat bewustzijn iets persoonlijks is. Iets wat wetenschap nooit kan oplossen. En ik heb mensen gesproken die zeggen, we hebben het al lang opgelost. We weten al wat bewustzijn is. Ja, ja, ja. Uh, en, en aan de hand van de gesprekken met mensen die eigenlijk op bepaalde onder... Delen diametraal tegenover elkaar staan. Ja. Heb ik mijn eigen mening een beetje gevormd? Vormen. We komen bijna nog één vraagje er tussen wat is bewustzijn en uh, wat ik wil weten. Namelijk, ja. had je niet liever, je bent wetenschapper, uh, uh, maar had je niet misschien toch liever filosoof dan willen zijn? Geweest, willen zijn? Ik wil het alsnog gaan studeren. Echt waar? Ja. <laughs> ik zit nog een beetje uit te vissen hoe ik, um, hoe ik de tijd ervoor vrij nog, kan maken. Heb, ja, maar dan, dan, als je dat zegt, dan zeg ik weer, heb je dat dan nog nodig? Wat ontbreekt je dan aan filosofische kennis? Want ik vind het geen wetenschap bijvoorbeeld filosofie. Nee, nee nou ja, ik heb, ik heb een hoop filosofische vragen. Maar ik heb in feite niet de filosofische achtergrond om die vragen goed te kunnen beantwoorden. Ik heb wel een wetenschappelijke achtergrond en ik kan wetenschappelijke vragen ook beantwoorden en, en empirisch ook uh, toetsen, maar niet alles is empirisch te toetsen. En ik denk dat wetenschap en filosofie in de komende jaren ook bijzonder tot elkaar moeten gaan komen. Dat uh, denk je echt, joh? Ja? Ja, ja. Ik denk dat wetenschappers uh, vind vaak... Je, vind je filosofie niet gewoon onzin? Nee, nee, nee, in tegendeel. Nee, ik vind filosofie een heel boeiend vak. Nee, ik vind het ook vak. filosofen wel soms boeiend, maar ik denk, ja, het is, is toch wetenschapper, is ja, Er toch veel meer aan. Ja, je moet, ze samen hebben. je moet ze samen hebben. Je moet eigenlijk wetenschappers en filosofen met elkaar opsluiten. Ik heb een tijdje geleden een, een column geschreven. En daarin heb ik gezegd dat ik me uh, aanbied... om uh, opgesloten te worden in een kamertje met een filosoof. Die filosoof moet mij uh, dan maar de juiste vragen gaan stellen. En ik zal kijken wat ik aan de hand van empirie uh, kan, kan bewijzen. Ja. En ik denk dat dat een hele goede methode is... als wetenschappers en filosofen wat meer met elkaar gaan praten... Uh, wetenschappers stellen niet altijd de goede vragen... omdat ze verblind zijn, als het ware, door alle technologische mogelijkheden... en alle foefjes en kunstjes die ze kunnen. Nou, Laten we eens zo'n vraag bij de hand nemen. Ja. Wat is bewustzijn? Nou, Dat is bijvoorbeeld zo'n vraag die een wetenschapper... eigenlijk niet verschrikkelijk goed kan beantwoorden. Want een wetenschapper zegt... bewustzijn is al datgene wat we meten in de hersenen. Ja. Uh, en de vraag is of dat zo is. Heb je dan alles verklaard? Ik ben daar wel tevreden mee als, als hersenwetenschapper. Ik vind het goed. Ik vind het, ik, als je alle hersenprocessen hebt gemeten... die behoren of die correleren met een staat van bewustzijn... dan vind ik dat je bewustzijn voldoende hebt verklaard. Maar er zijn heel veel mensen die mij tegenwerpen... ja, maar mijn persoonlijke bewustzijn is heel anders dan jouw bewustzijn. En ik ervaar dingen heel anders dan jouw uh, ervaringen uh, zijn. Dus, dus zeg maar, jouw kleur rood, jouw trui is rood... en die ervaar jij misschien heel anders dan ik. En dat is waar, en daar kan ik als wetenschapper... met mijn methodologie niks over zeggen. Nee, maar... Uh, meten is weten. Je kan ook zeggen van... nou ja, als het zo ingewikkeld is om daar een uh, definitie voor te geven... dan klopt de definitie niet of dan klopt het, be het begrip niet, bewustzijn. Is het, dan is bewustzijn net zoiets als uh, melancholie in de 18e eeuw. Dat was toen een ziekte en dat erkennen we nu ook niet meer. Ja. Bewustzijn wordt iets voor een klassieke vorm van de DSM uh, 4A... en hoeven we straks ja. niet meer... Uh, uh, uh, praten we er alleen maar in vormen van romantiek over. Ja, en hysterie en zo. En hè? hysterie, is, ja. Ja, dat kan. Je loopt wel het gevaar dat je, dat je, dat je makkelijk redeneert natuurlijk. Je redeneert naar je, naar je eigen uh, onkunde toe. Want op een gegeven moment kan ik niet verder dan een bepaalde uh, hoeveelheid zaken meten in de hersenen. En als ik dan zeg van nou, dat is het dan en meer is er niet, dat is mijn definitie. Nee, maar je moet dan ook niet meten. Want uh, tenzij het inderdaad je, wat er niet is zou ik ja. bijna zeggen, kan je ook niet meten? Nee, maar <laughs> mensen, mensen hebben een persoonlijke beleving... En, en zeggen dan van, dat kan jij niet meten. En dat klopt dan ook wel. Dus je, ik denk dat je in dat geval moet zeggen van... bewustzijn, de definitie bewustzijn loopt nog erg uiteen op dit moment. Daar, daar gaan ook volgens mij al die discussies over. En daar zijn filosofen ook heel hard nodig om die discussies een keer te ontrafelen... van wat is nou eigenlijk relevant en wat is nog toetsbaar en wat niet meer. En als het niet meer toetsbaar is, wil je er dan nog iets mee? Um, maar, maar op dit moment zijn we daar gewoon nog niet uit, denk ik. Ja, la laat ik iets anders zeggen. Wat, wat misschien uh, voor de luisteraar ook duidelijker maakt... wat, wat mijn probleem in ieder geval is. Ja. Als ik mensen hoor praten over spiritualiteit... Ja. dan denk ik, nou, jongens, hou, hou op. Ik draai meteen de radio uit. Of ja. naar een ander station, als ik zoiets hoor. Waarom dan? Denk maar... ik, dat is onzin. Waar ze het over hebben, is onzin. Je vindt spiritualiteit onzin? Ik vind het onzin. Ik, ik hoor daar niets waar je wat aan hebt. Waar je wat... wat, wat ja, waar je iets mee aan de... Aan de wat iets verklaart... wat hmm. een uh, alomvattende... Of waar een uitspraak over te doen is die een algemene geldigheid heeft... dat allemaal niet. Dat hoor ik allemaal niet. Toch zijn wij hele spirituele mensen ook. Als je naar hersenen kijkt, uh, dan lijkt er wel een soort van neiging te bestaan... die er kennelijk evolutionair ingegroeid inge is. Dat begrijp ik weer wel. Ja, ik ook. Uh, die die zeg maar, uh, noopt tot spiritualiteit. Dus mensen zijn spirituele wezens. Waarom dat is... Dat begrijp ik in ieder geval niet goed. Ik weet ook niet of er mensen zijn die dat begrijpen. Maar je kan het toch wel Darwinistisch verklaren? Je zou dat Darwinistisch kunnen verklaren. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het um, uh, groepsgevoel in de hand werkt. Hè? Dus spiritualiteit ja. schept, of religie schept een soort van band. En je gelooft ja. allemaal een beetje hetzelfde. Het, heeft dus een, het biedt een voordeel. Topaap, top was de grote leider. De alfa-aap was de grote leider. En ja. de alfa-aap gaat dood. Uh, het is handig om net te doen alsof de alfa-aap nog leeft... want ja. dan kunnen we voort. Ja. Darwinistische verklaring. Ja, nou ja want, uh, dat is één verklaring. Een andere verklaring is... Uh, en ja. laat ik vooropstellen dat ik AstroTV ook afzet, hoor. Ja. Uh, <laughs> over het algemeen en ook vrij snel. Maar um, uh, je kan ook zeggen dat uh, religie en spiritualiteit een vorm is... en daar geloof ik zelf erg in dat het een vorm is van angstoverwinning. Dat het een, een soort... Eh, zeg ik eens psychologie. Ja, een soort, van, een soort van psychologie, een soort van neurowetenschap ook wel. Er zijn ook wel, er zijn ook wel um, uh, studies naar gedaan. Waarbij men heeft gekeken van wat gebeurt er nou eigenlijk... als je mensen onzeker maakt. Ja. En uh, gaan ze dan meer geloven in dingen die er niet zijn. En dat blijkt zo te zijn. Ja, ja, ja. Dus uh, het, het heeft iets met onzekerheid te maken. Het heeft misschien wel iets te maken met een hele elementaire doodsangst. Iemand zegt dat ook bij jou, geloof ik. Ik weet niet meer wie... Ja. Nou, ik haal uh, een studie aan. Ja, je haalt een studie ja, aan. Ja. Ja, ja, precies. Mensen zien allerlei figuurtjes in ruispatronen. Ja. En, en daar zitten geen figuurtjes in. Maar dat zien ze wel op het moment dat ze um, in een experimentele setting... He, dus psychologisch onderzoek... het gevoel hebben dat ze uh, geen controle over hun omgeving meer hebben. hebben. Ja. Maar goed, natuurlijk. angst. Maar die angst die kan je waarschijnlijk ook meten. En dan ja. denk ik, ja, dat is allemaal wat meetbaar, is. Dus daar geloof ik in. Ja, ja. En uh, jij toch ook, maar we geloven niet ja. in dingen die niet te meten zijn. Nee, maar ik zou dan zeggen, we weten het nog niet. Dus om terug te komen op bewustzijn. Uh, je kan natuurlijk zeggen, uh, datgene wat niet gemeten kan worden... dat is dan geen bewustzijn. Ja. Je kan ook zeggen, datgene wat niet gemeten kan worden... kan nog wel degelijk behoren tot bewustzijn... maar we weten nu nog niet hoe we daarnaar moeten kijken. En ik denk dat we op een ja. aantal cruciale punten niet weten hoe we moeten kijken naar bewustzijn. Ja, maar dan, ben ik, dan, dan blijf ik met je van mening verschillen in die zin dat we daar nog geen goede definitie nee, over hebben. klopt. Dat ben ik met je eens. En ik denk dat daar filosofie een goede, een goede weg in zou zijn. Hoe kom je tot die, tot die definities? Ja, is dat niet, is dat niet überhaupt toch... Uh, het probleem op het ogenblik van hersenonderzoekers. Want als ik nou uh, uh, verschillende uh, uh, van jouw mensen lees... dan denk ik, ja, ik... Uh, uh, uh, uh, uh, je hebt een, inderdaad een flitsbezoek gebracht aan Dorkens. Ja. Dorkens en ik, uh, je hebt hem heel kort gesproken. Ja. Uh, de, uh, misschien is hij helemaal niet zo'n sympathieke man. Dat, hij is lastig. Ja. Hij is lastig <laughs> en vervelend. Ja, ja, Het doet mij ja. erg denken aan Chomsky op een of andere manier. Ja. Ja. Um, maar dan denk ik van... Uh, dat, dat, ik vind dat zo, de god delusion, zo helder wat hij zegt. De selfish gene. We ja. zijn niet meer dan een pak met genen. Ja. En een zak met genen, zegt hij, zoek het maar uit uh, verder. En dan denk ik, ja, dat, dat, dat is een soort rationele overwegingen die ik heel goed kan begrijpen. Ja, wat nog is, meer zou ik bijna willen zeggen? Het is een wetenschapper, het is een evolutiebioloog, het is iemand die sterk vertrouwt op rationaliteit. En dat doe ik ja. ook en dat doe jij ook. Ja. Um, maar tegelijkertijd, zeg maar, argumentorisch gezien... zitten zijn boeken niet sterk in elkaar. Hij, ja. hij, hij overtuigt, ja. maar niet altijd... Uh, laat ik het zeggen, daar zit een hoop retoriek in. En dat is amusant en het is ook leuk. En het is ook uh, wel raak op veel vlakken. Maar hij slaat ook al eens de plank mis. Want op het moment dat iemand tegen mij bij een lezing zegt... Ja, maar Jeroen, als jij uh, meet aan mijn hersenen dat daar een godspot zit. Ja, de godspot. De godspot. Yeah. Uh, en dan, dan heb je daar mee nog niet mijn persoonlijke gevoel verklaart, dan is dat toch ook waar. En of ik daar iets mee moet is een tweede. Um, of wetenschap daar überhaupt iets mee moet is een tweede. Maar uh, hij, hij versimpelt wel heel erg. Ja, dat ben ik met je eens. Ik, maar goed, we kunnen wetenschappelijk traceren dat die godspot er zit. Ja. Maar wij, hè, we, we kunnen hem wegsnijden bij wijze van klopt. spreken. Dan ja. zit hij er niet meer, klopt. Denk ik dan. En dan ja. veranderen we niet. Nee, nee. En dan heb je nog steeds mensen die zeggen van ja, als je die godspot nou weghaalt, ja. dan uh, ervaar je God niet meer. Maar God is er dan nog steeds wel. Alleen is ons uh, is onze radioantenne is weg. He, net zoals er, we hadden het al straks voor het programma eventjes over... net zoals bij bijna doodervaringen wordt gezegd... Van, ja, bewustzijn zit in de ether en, en je hersenen zijn alleen maar een soort van radioantenne om bewustzijn op te pikken. Dat is ja. wetenschappelijk volstrekt onhoudbaar. Ja. Maar dat wordt nog wel geroepen. Dat wordt nog wel geroepen. Ja. Uh... In tijd doen jullie niks hè, met de hersenen. Ja, ik heb wel eens gelezen, dat uh, het is een bruggetje hoor... dat ja. we namelijk door het interview heen zijn. Ja. <laughs> ik neem aan dat we er doorheen zijn, klopt dat? Ik denk het wel. Uh, de, de, een heel raar onderzoek van Peter Hagoort die je ja. trouwens ook noemt in je boek... dat ja. is dat uh, wij het antwoord al zes seconden van tevoren in onze hersenen weten... voordat het is uitgesproken. Ja. Ik, ja. Krijg daar, ik heb daar brieven over gekregen, Jeroen. Ja. Kan jij verklaren hoe dat komt? Uh, niet in een paar minuten. <laughs> Daar ben ik bang. Dan moet ik nog maar een keer een boek over schrijven. Ja, dan moet je, wil je dat doen? Het is een buitengewoon interessant boek geweest. Dank je wel. En uh, je, mo je moet zeker blijven zitten, want we zijn er nog niet over uitgepraat. En we gaan het over hartstikke interessante zaken hebben waar je moet komen. Dames en heren, Jeroen Geurts. En ik ga nog even een applaus vragen. Um, het boek heet Kopstukken, gesprekken met bekende wetenschappers. En dat gaat over hersenen en bewustzijn. Interviews met onder andere Rita Levi-Montalcini, Susan Greenfield, Richard Dawkins en Oliver Sacks. En het is echt, ik had wel over alle, alle geïnterviewde 25 minuten kunnen praten. Want het is echt prachtig. U hoorde Theodor Holman in gesprek met Jeroen Geurts... over het boek Kopstukken in 2009, verschenen bij uitgeverij Scriptum. Dat alles voltrok zich in een aflevering van Oba Live, een bijdrage van Human. Dat programma is doorgaans te beluisteren op werkdagen... om 7 uur in de avond op Radio 5. Dit is Radio 1 Nachtvluchten. Vragen en opmerkingen over onze uitzending die kunt u mailen via de site nachtvluchten.fm. Daar vindt u alle contactmogelijkheden. Schrijven kan ook dat adres is nachtvluchten bij Omroep Max. Postbus 518 1200 Alfa Mike in Hilversum. Goed, we zijn toegekomen aan het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Nachtvluchten Classico. Vanochtend is bij ons de gast Katinka Poismans. Pianiste en muziektherapeuten, En zij houdt zich onder meer bezig met een promotieonderzoek... naar timing in muziektherapie met autistische kinderen. Dat klinkt misschien heel ingewikkeld... maar wij verkeren dan ook in de luxe omstandigheid... dat Katinka hier zo meteen live plaatsneemt... en een uur de tijd heeft om meer dan één tipje van die sluier op te lichten. Graag tot zometeen na het korte journaal.